Zes uur. Het rommelt al een tijdje bij Forum voor Democratie. Maar ik zag gisteren in het nieuwe NOS-programma Europa deze week dat de lavendel nog altijd welig tiert. Winfried het NOS Radio 1-journaal. Ja, goedemorgen allemaal. Europa Deze Week... dat is een uh, nieuw programma op Politiek 24... en online over uh, al het nieuws uit Brussel. Uh, gemaakt uh, onder andere door Arjan Noorlander. Leuk overzicht uh, trouwens. Maar het ging ook over de nepnieuwsbestrijders in Brussel. En daar werd uh, Thierry Baudet voor geïnterviewd. En die bekende ooit, dat weten we natuurlijk allemaal... Uh, dat hij uh, lavendel snuift. En dat achtervolgt hem sindsdien nogal. En wellicht was het een grap, dan was het een hele goeie. Maar op de achtergrond in het interview stond een enorme... Bos Lavendel. En die zag er allesbehalve geroailleerd uit. Een nieuwe week, lieve mensen. Er wordt weer geschaatst in Pyeongchang. Daar gaan we natuurlijk naartoe. Stakingen bij Transavia. En uh, een overzicht van het nieuws. Dat ook nog krijgt u deze ochtend van Elisabeth Stijns. Goedemorgen. Goedemorgen. De groep flexwerkers in Nederland blijft flink doorgroeien. In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar waren het er ruim 3 miljoen. 2,5 meer dan een jaar eerder. Flexwerkers zijn mensen met een tijdelijk contract en oproepkrachten. Het aantal vaste werknemers is ook toegenomen met 2,2 tot ruim 5 miljoen. Steeds meer gemeenten maken plannen om het centrum weer leefbaar te maken. De crisis leidde in veel plaatsen tot enorme winkelleegstand... die in sommige steden wel opliep tot 30 procent. Ook hebben veel zaken de concurrentiestrijd verloren van internetwinkels. Om het tijd te keren maken gemeenten afspraken met winkeliers... horeca, de vastgoedsector en de overheid. En ook Amersfoort en Zoetermeer sluiten vandaag zulke retaildeals. Amerikanen die advertentieruimte willen kopen op Facebook... voor politieke boodschappen... moeten dat voortaan bevestigen met een papieren briefkaart. Zo wil het bedrijf voorkomen dat de volgende verkiezingen... worden beïnvloed vanuit het buitenland. Adverteerders krijgen een briefkaart op de mat met een code erop... en die moeten ze invoeren op Facebook. Het bedrijf kreeg na de laatste presidentsverkiezingen het verwijt... dat het te weinig had gedaan om beïnvloeding uit Rusland te voorkomen. President Barrow van Gambia heeft de doodstraf in het land opgeschort. In 2012 werd in het Afrikaanse land nog negen mensen geëxecuteerd. En dat was tijdens het regime van de voorganger van Barrow. In Gambia staat de doodstraf op moord en verraad... maar ook op onder meer het bezit van cocaïne. Barrow maakte eerder al bekend dat hij af wil van de doodstraf. Volgens Amnesty International is de doodstraf op zijn retour in Afrika. Zo kregen in 2016 22 mensen de doodstraf in het continent. Een jaar eerder waren dat er nog 43. De Spelen in Zuid-Korea zitten erop voor snowboardster Cheryl Maas. En ook op het onderdeel Big Air wist ze zich niet te plaatsen voor de finale. De 33-jarige Brabantse stond na de eerste run op de 17e plaats... en moest bij de tweede run risico's nemen voor een plek bij de, laatste, bij de beste twaalf. Bij de landing viel ze. Maas greep afgelopen week ook al naast de finale van de sloopstaal En ook toen viel ze. En de film Three Billboards Outside Emming, Missouri... heeft in Londen vijf BAFTA's gekregen. Onder meer voor beste film en beste hoofdrolspeelster. Three Billboards gaat over een moeder die na de moord op haar dochter... confronterende teksten aan het adres van de politie plaatst op aanplakboorden. De film was vorige maand ook al de grote winnaar van de Golden Globes. De BAFTA's zijn een belangrijke graadmeter voor de Oscar-uitreikingen over twee weken. Het weerde nog op veel plaatsen bewolking. En in het noorden valt soms wat motregen. Later ook in het zuiden en westen van het land. En het wordt 5 tot 7 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het is uh, het nieuws van deze ochtend uh, zo'n beetje, denk ik wel. Uh, we gaan er veel uh, aandacht aan geven in ieder geval. Wij blijven het volgen, want uh, er zijn uh, piloten van Transavia... bezig met een staking. Althans, dat uh, was de mededeling gisteravond. Ze zijn net begonnen, als het goed is. Uh, en die staking zou tot 12 uur duren. Verslaggever Joris van de Kerkhof is op Schiphol. Joris, wat merk jij daarvan, van die staking? Nou, ik merk in ieder geval een rij bij Transavia in de vertrekhalle 1. Daar staan zo'n 50 mensen. En daar staat een meneer waar ik net aan vroeg... want nou, sommige mensen die zeggen heel duidelijk, die zijn een beetje boos... ik wil helemaal niet met hem praten. Maar deze meneer wilde dat wel. Uh, Wij we vliegen naar Ljubljana. En het is vervelend en wij hebben geen uh, SMS of whatever we didn't we didn't get anything ja. so. en nu ja en nu uh, we are waiting for wachten voor een nieuwe vlucht of whatever wat zou u gaan doen daar in Ljubljana? Uh, wij wonen daar <laughs> is, uh, Mooie stad yes, super mooi stad natuurlijk maar ook Amsterdam en Rotterdam zijn mooiste. En nu maar wachten totdat u daar naartoe terugkomt? Wij wachten op weet ik veel wat. Wij wachten om de andere vlucht te nemen of weet ik veel. We willen een andere vlucht vinden? Ja, dat uh, moet dus geprobeerd worden. Daarom zitten mensen ook uh, hier in deze rij. En die willen bij Transavia van Transavia horen of dat ze een andere vlucht uh, kunnen vinden. Um, u bent de baas van, van Transavia. Die meneer daar die wil naar Ljubljana vliegen. Zoals er meer uh, hier in de rij staan. Hij zegt: ja, Ik wil een andere vlucht vinden. Kan die dat? Nou, als, er, als het mogelijk is, dan proberen we dat natuurlijk. We proberen alle vluchten zoveel mogelijk te verzetten... tot na het moment dat we weer kunnen vliegen. Maar of dat voor alle vluchten gaat lukken... en speciaal voor deze vlucht, dat, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Uh, maar we gaan in ieder geval proberen om zo goed mogelijk te helpen... en zo snel mogelijk weer op de bestemming te krijgen. Ja, hoeveel, hoe, hoe erg baalt u hiervan? Dat u, dat u hier, nou sowieso dat u hier om zes uur moet staan, maar om dit verhaal te vertellen... Nou, als je naar het bord van de Verrikken kijkt en je ziet al die vluchten geannuleerd, dan krijg je gewoon pijlen in je buik. En dan denk je aan al die 7000 passagiers. die vandaag vaak op vakantie, maar soms ook voor andere redenen op reis moesten. En dan denk je, ja, weet je, dit, dit had niet over hun ruggen moeten worden uitgevocht. Ja, 12 hier op Schiphol en hoeveel meer nog? Vluchten? Uh, in totaal zijn het 30 vluchten. De meerderheid hier op Amsterdam. Uh, maar uiteraard ook uit Eindhoven en uit, uh, uit Rotterdam. Ja. Even aan de kant, want er komt iemand langs die uh, in een wagentje. Ik heb geen idee wat hij aan het doen is, maar hij werkt in ieder geval niet voor u. Ik denk dat hij hier zo gaat, uh, gaat schoonmaken. Het werk gaat gewoon door, hè? <laughs> ja. Op zich merk je natuurlijk niet zoveel op Schiphol... van het feit dat er een aantal Transavia-vluchten niet, uh, niet gaan. Omdat Schiphol heel groot is en Transavia uh, nou eenmaal niet zo groot nou, We zijn de tweede maatschappij hier op Schiphol. En uh, als je normaal hier in een vakantie... Om zes uur zou zijn, dan zou je het hier helemaal vol zien. Het betekent gelukkig dat we in ieder geval in staat zijn gezet... om heel veel mensen op tijd te waarschuwen... om nu niet naar Schiphol te komen... te wachten tot ze informatie krijgen... en dan te kijken of ze alsnog een vlucht naar hun bestemming kunnen krijgen. Daar staan de vertegenwoordigers van de, van de piloten. En die zeggen dus tegen u van... u maakt er een rommeltje van. Wij horen nou ja, veel te laat wanneer we moeten vliegen. En oké, okay, we verdienen ook een beetje te weinig. Hoe kan het zo uit de hand lopen dat, dat jullie niet tot elkaar komen? Ik vind het heel vervelend dat dat uiteindelijk ook zo gelopen is. Wij hebben ook nog tot gisteren aan toe pogingen gedaan... om, om met elkaar in gesprek te komen. Um, maar al die pogingen die worden vrij bottig van de hand gewezen. En wij hebben ook begrip voor de positie van onze vliegers. Het is een zwaar beroep, laat ik dat in ieder geval zeggen. Um, maar ik wil wel afstand doen van de de teksten dat het een rotzootje zijn. We publiceren onze roosters netjes een aantal weken van tevoren... en negen van de tien roosters worden nog steeds altijd precies uitgevoerd... zoals ze ook gepland zijn. Dus zij zeggen eigenlijk ja, ra rare dingen als ze zeggen... van ja, we horen het pas alt altijd, bijna altijd op het laatste moment. We zijn het over eens dat er nog veel verbeterd kan worden... want 9 van de 10 is niet 10 van de roosters. Daar zijn we ook druk mee bezig. Daar zijn we al eigenlijk een jaar met z'n over in gesprek om daar stappen in te maken. Je ziet daar ook, zeker in de tweede helft van 2017, ook een grote verbetering in. We willen die stappen graag voortzetten. Daar hebben we elkaar keihard voor nodig. Maar de andere eisen die daarbij horen... die zullen ons niet in staat te helpen om de passagiers zo goed mogelijk te helpen... want die gaan tot annuleringen leiden. Vandaag tot 12 uur en daarna komen jullie er wel uit. We blijven proberen met elkaar in gesprek te komen. Ik ga het zo weer proberen. Ik ga hem zo weer een hand reiken. We gaan kijken wat er gebeurt. We zien het bijna gebeuren. Daar staat Daar Kijk, daar, daar staat -ie. Ja, Geef zijn duwtje, Eigenlijk Joris. Ik gesprek met iemand anders. Ja, ja. Ja, ik, ik, duw, ik duw hem daar naartoe. Ja. En uiteindelijk is het dan fijn voor die mensen hier in de rij. Dank u ja. wel, voor uw ja, ja. Wellicht uh, komt het nog tot een akkoordje deze ochtend. Joris van de Kerkhoff is erbij daar in uh, uh, Schiphol hè, natuurlijk. Um, wij gaan even terug naar gisteravond op Radio NTV. Kwam het kwam meteen het ander voorbij. U heeft het wellicht gemist. Premier Rutte was de gast in WNL op zondag. In het gesprek met presentator Rik Nieman kwam uiteraard het aftreden van minister Halbe Zijlstra ter sprake. Hij is emotioneel daar. Wat voelde jij? Enorme emotie. Ja? En het was heel ja, ook tranen. En Gadit uh, Riep, de voorzitter, die zei... laat maar even vijf minuten schorsen. Uh, we, hebben, we hebben zo verschrikkelijk veel meegemaakt. En ik wist... Ik weet hoe hij genoot he, van, van die functie. Hij zei, twee dagen later spraken we elkaar weer. Hij zei, ik was als een vis in het water. En ineens komt er een hele grote haak en die trekt met me water uit. Het werd ook wel duidelijk dat de premier niet veel op heeft... met Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Ja. Er zijn een paar dingen die, wat mij vreselijk geïrriteerd heeft... en dat zit me heel erg dwars, is dat hij twijfel heeft getrokken... aan de onafhankelijkheid van het MH17-onderzoek. Er zijn tientallen mensen nog iedere dag mee bezig... vanuit het Openbaar Ministerie, samen met vier andere landen... om uiteindelijk de daders voor het gerecht te krijgen. Hm. Als we dan in de Nederlandse politiek daar twijfel over gaan zaaien... dat is zo negatief. Dus daar kan me vreselijk over opwinden. En Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD... ziet Rutte als zijn beoogde opvolger. En die Dijkhoff zelf was gisteravond te gast in college-tour. En daar kreeg je de vraag voorgelegd wat hij van Vladimir Poetin vindt. Ja, dit, dit zijn machtsmannen. Uh, en die zijn natuurlijk niet, komen natuurlijk niet voort uit een traditie die ik in Nederland koester van een liberale democratische rechtsstaat... waarin de macht altijd tijdelijk is, bespot kan worden, bekritiseerd kan worden. Ik verlies liever een collega in het kabinet die me dierbaar is door de vrije pers... dan dat we met z'n allen onbedreigd aan de macht kunnen blijven... omdat wij de pers in handen hebben. De Britse-Amerikaanse film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri... is de grote winnaar geworden van de BAFTA's. En dat is de belangrijkste Britse filmprijs. De film gaat over een moeder die alles in het werk zet... om de moordenaar van haar dochter achter de tralies te krijgen. Hij kreeg vijf BAFTA's, onder meer voor beste film... beste actrice en beste mannelijke bijrol. Volgens de regisseur geeft de film hoop, maar is het ook een boze film... en dat is volgens hem soms de enige manier om dingen te laten veranderen.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 In het megaproces tegen Willem Holleder getuigt vandaag voor het eerst een van zijn zussen. Tot nu toe was alleen Holleder zelf aan het woord. In Met het Oog op morgen misdaadsjournalisten Marjan Huske en Harry Lensing over Sonja Holleders rol in het proces. Zij is niet, niet de sterke persoonlijkheid die Astrid Holheder is. En dat heeft Willem ook wel gezegd en Astrid trouwens ook. Uh, wij lijken op elkaar Astrid en Willem lijken op elkaar zijn krachtige persoonlijkheden. En die gaan nu de strijd met elkaar aan. En Willem zegt dat, dat, dat Astrid Sonja voor haar karretje heeft gespannen. Dus uh, ja, Sonja is uh, een, uh, een kneedbaar figuur in de ogen van Willem. Mieke van der Wij vroeg ook uh, of er iets bekend was... over het dagelijks leven van Sonja Holleder. Zit ze bijvoorbeeld in een getuigenbeschermingsprogramma? Nee, ze zitten niet in een getuigenbeschermingsprogramma. Nee. Maar ze worden wel bewaakt. Ja. En dan, dan moet je denken aan een soort bewaking soms van Wilders bijvoorbeeld. Zeker op dagen als ze zullen moeten getuigen. Maar zij heeft toch ook heel duidelijk laten weten... dat ze juist niet al te veel bescherming wil. En ze laat zich gewoon zien in Amsterdam. Ja? Weet jullie hoe ze eruit ziet? Er zijn foto's van haar, ja. ja. Ja, we praten daar verder over door later in deze uitzending... met onze verslaggever Matthijs van de Wiel. En zometeen natuurlijk de voorpagina's van de ochtendkranten. Elisabeth is daar al ingedoken, bij wijze van spreken dan natuurlijk. Eerst Adel. was me. Het is 16 minuten over zes. De voorpagina's van de kranten. Elisabeth. Belastingdeals met internationale bedrijven... mogen straks niet meer door lokale inspecteurs worden gemaakt... maar alleen nog maar door een speciaal team van de Belastingdienst. Dat meldt trouw. Staatssecretaris Snel wil dat, omdat uit onderzoek blijkt... dat er 78 keer fouten zijn gemaakt bij de afgifte van de zogeheten rulings. Meestal door lokale inspecteurs. Aanleiding voor het onderzoek is een verhaal uit Trouw van november... waaruit bleek dat er fouten werden gemaakt bij afspraken... met het Amerikaanse bedrijf Procter Gamble. Het Zorginstituut Nederland wil dat dure medicijnen niet meer worden vergoed... als producenten weigeren om uit te leggen hoe ze tot die hoge prijzen zijn gekomen. Het Zorginstituut is een van de belangrijkste adviesorganen van de overheid. In het FD zegt de directeur genoeg te hebben van de chantage door de farmaceutische industrie. Peperdure medicijnen worden nu, ondanks een gebrek aan transparantie, toch maar vergoed... omdat anders patiënten de dupe zijn. Maar, zegt de directeur in de krant, hij wil er niet alleen zijn voor patiënten... maar ook voor premiebetalers. We worden gechanteerd over de ruggen van patiënten, zegt hij. Jongens moeten na het derde jaar van de middelbare school... vaker naar een lager niveau dan meisjes. Dat meldt het AD op basis van cijfers van de dienstuitvoering onderwijs. Vooral op HAVO en VWO neemt het verschil in het aantal jongens en meisjes... dat naar een lager schooltype moet toe. 8% van de VWO-meiden ging dit schooljaar naar de HAVO... tegenover 9,6% van de jongens. Volgens deskundigen ligt het niet aan de intelligentie van de jongens... maar aan hun werkhouding en gedrag. De meeste jongens kunnen bijvoorbeeld minder goed zelfstandig werken... en plannen op een leeftijd waarop dat wel van hen wordt verwacht. En een mediabedrijf uit Dodewaard in de Betuwe ontkent... dat het een raadslid van het CDA in de gemeente Neder-Betuwe... heeft proberen om te kopen, schrijft de Gelderlander. De burgemeester deed vorige week aangifte... van de poging tot omkoping van een raadslid. Een mediabedrijf zou naar het CDA-raadslid zijn gestapt... met een voorstel om zo de lokale omroep voor de gemeente te kunnen worden. De CDA meldde dat direct bij de burgemeester. De eigenaar van het mediabedrijf zegt totaal overvallen te zijn... en hij ontkent en om de aangifte politiek gemotiveerd. De voorpagina's waren dat. Kokkerspaniel Spaniel Bailey dan en haar trainer Wesley... vliegen vandaag naar Indonesië. Bailey gaat namelijk aan de slag in de havens van Sumatra. En wordt daar het geheime wapen in de strijd tegen smokkelaars van apen. Afgelopen weekend had ze haar laatste trainingsdag op Nederlandse bodem. Namelijk op Urk. Verslaggever Karin Alberts ging kijken. Bailey gaat aan de slag. Ja, klopt. Kleine kokkerspaniel... Ja, klopt. Bailey is aan boord. Zoals je ziet hou ik haar eventjes vast. Opgetild klein hondje. Uh, als ik haar op, uh, op de grond zet, dan gaat ze eigenlijk uh, vrij snel aan het werk. Geef ik even een project. Uh, Oké, okay, nu zit ze, heeft ze in de geur. Yes! watje, you... Keurig! Ze gaat eigenlijk zo dicht mogelijk naar de bron toe. Ze blijft erbij staan. En zo geeft ze mij een signaal aan van hé, hey, hier zit wat. En als ik langer wacht, dan gaat ze uh, vaak ook nog zitten. Ja, netjes meisje. Goed zo. Wat een knappert. Dus ze blijft erbij bevries, ze staat er eigenlijk bij... en uh, dan kijkt ze me aan en dan blijft ze erbij staan... en dan uiteindelijk gaat ze zitten. En dat geeft mij het signaal van dat ze wat gevonden heeft. Kijk, als ik een negeren ook, gaat ze bij, ze maar teruggaan... tot dat speciale geluid, netjes meisje. Dan geef ik er of een koekje of een speeltje. Ja, Wesley Visser, hondentrainer. Zo wordt Bailey dus getraind... Maar waarvoor precies? Nou, Bailey heeft een hele speciale missie eigenlijk. Bailey die zoekt naar apen die eigenlijk gesmokkeld worden in Indonesië. En die gaat ze eigenlijk opsporen zodat uh, ja, criminelen opgepakt kunnen worden. En waarom worden die zo'n gesmokkeld, die apen? Nou, in Indonesië, als je daar op vakantie bent geweest... dan zie je eigenlijk uh, overal wel apen die dansen of kunstjes doen. Mensen verdienen daar geld aan. Mensen vinden het ook leuk om bepaalde bedreigde apensoorten uh, thuis te hebben. Zitten als, uh, ja, als huisapen wijzen. Ja, en apen zijn natuurlijk niet ervoor om thuis te hebben. Maar uh, ja, mensen verdienen geld eraan en dan uh, gaan ze rare dingen doen. Je hebt hier een hele mooie locatie om te trainen. Een schip... Op Urk? Of in het water bij Urk? Um, en het is ook in de haven dat straks de hond aan het werk gaat, hè? Ja, realistisch is er, uh, kan niet. Je hebt in Indonesië allemaal kleine eilandjes. Um, uh, er zijn dus het meeste smokkel gaat per boot. En wat Bailey dus gaat doen, die gaat, kan undercover Een heel klein een speurhond is Bailey. Hij uh, kan undercover als het ware op een schip komen. Dat niemand verwacht, hé, hey, dat is een speurhond. En dan kunnen we zoekingen doen. En hoe kwamen ze bij jou terecht? En bij Bailey? Uh, nou, ik had toen de tijd dat ik ook... Um, honden getraind uh, die naar nou, ivoor zochten. Dus dat was ook voluit nieuws. Nou, stichting Jaan uh, die was eigenlijk alleen maar bezig... met opvang van de apen, opvang en ja, eigenlijk twijlen met de kraan open. Ze konden de opvang haast niet meer aan. En ze dachten, we moeten er iets doen dat mensen uh, tegenhoudt, de smokkel. En uh, toen, zagen, toen dachten ze aan de speurhond. En toen zagen ze toevallig uh, ja, mij in het nieuws met de ivoorronden. En wist je ook meteen... Oh... Naar apen laten zoeken, dat moet ook lukken, dat is ook te trainen. Uh, Jazeker. Ik wist natuurlijk van alles wat geur heeft, uh, dat kunnen we aanleren. Dus uh, elke apensoort heeft wel zijn unieke geur. Uh, dankzij uh, apel en een andere instelling heb ik bijvoorbeeld uitwerpselen gekregen uh, van een aap, maar ook bijvoorbeeld beluchte doekjes die in een verblijf hebben gelegen. Dus ik denk: hé, hey, ja, netjes schat. Goed zo. Keurig. Heb ze weer gevonden. Uh, wat is de kracht van een speurhond? Die kan heel snel uh, bovendek controleren. En moeten wij als mensen de kruipruimtes zelf open gaan doen en kijken. En dan zelf nog in de kruipruimtes. Ja, dat kost heel veel tijd. Peli dus. is inmiddels helemaal enthousiast rond je been gewikkeld ja. met, uh, met de riem. Ja, inderdaad. Het is, uh, het is wel een speciaal en een nogal levendig hondje. Ja, het is echt een ADHD-hondje. Uh, Daarvoor is ze ook bij mij terechtgekomen. En daar zoeken we ook naartoe. Dus elk hond kan speuren... Maar niet op het niveau wat Bailey doet. En op de doorzettingsvermogen wat Bailey doet. Want natuurlijk als het druk is. En ook met de temperatuur daar natuurlijk. Uh, ja Bailey wil gewoon heel graag de knuffel hebben. En die wil daar alles voor doen. Die vindt de knuffel belangrijker dan mij. Dus dat is ook echt zo. <laughs> nou, maar Lekker vliegen hè? naar Indonesië. Hè? Oh. En dan twee weken. Blijf jij erbij. En daarna is het dag Bailey. Uh, ja dag, dag Bailey inderdaad. Nou, dat, uh, Natuurlijk uh, heb ik contact volop met de geleid, zo, zeg Maar... Ja, dat wordt het inderdaad dag Bailey. Daar denk ik niet over na. Ik denk meer over het, net wat ze gaat doen. Want anders ben ik een hele stoere man, maar dan word ik wel heel klein. Uh, dus dan, ik denk echt het doel wat ze gaat doen. En het belangrijke werk. En dan hoop ik dat ze heel veel apen gaat redden als het ware. En heel veel mensen gaat arresteren. Want die lopen er nu eigenlijk mee weg. En dat willen we niet. Kom maar, meisje. Nee, oh. okay, je bent zo knap, hè. Ja. Ja, schattig, toch? Bye-bye, Bailey is het dus voor Wesley Visser. De trainer van de kokkerspaniel Bailey. Karin Alberts was dat... Um, wij gaan naar Brazilië, want ze verloren er in één week tijd... naar schatting zo'n 180.000 bezoekers mee. Maar dat maakt ze waarschijnlijk niet zo heel veel uit. De grootste krant van Brazilië is namelijk gestopt met Facebook. Folha de Sao Paulo, zo heet die krant... Uh, publiceert niets meer op het platform... uit protest tegen het nieuwe algoritme van Facebook. Dat zou namelijk nepnieuws in de hand werken. Folha is uh, wereldwijd de eerste grote krant... die om die reden stopt met Facebook. En onze correspondent Mark Bessems sprak erover met de hoofdredacteur. In een foeilelijk gebouw midden in het centrum van Sao Paulo... is de redactie van Folha de São Paulo. En ja, Folha, dat is nou zo'n krant waar buiten Brazilië... waarschijnlijk heel weinig mensen ooit van gehoord hebben. Maar het is toch echt de grootste krant van Brazilië. Eh, op de site komen maandelijks zo'n 35 miljoen unieke bezoekers. En op Facebook... Hebben ze bijna 6 miljoen volgers. De pagina staat niet. De pagina bestaat nog, vertelt Sergio Davila. Hij is hoofdredacteur van Folia. We zijn bij hem te gast en hij laat het mijn cameraman nu zien op zijn mobiel. Maar deze En inderdaad, ja, de pagina is er nog. Ze hebben hem niet opgezegd, vertelt hij, maar ze vernieuwen hem sinds 8 februari. Ook niet meer. Con a mudança do algoritmo anunciada pelo Facebook in januari último, acaba propiciando a fake news. We zijn gestopt met Facebook vanwege de veranderingen in het algoritme, vertelt uh, meneer Davila. En die veranderingen zijn afgelopen januari uh, ingevoerd en in de praktijk betekenen die. Uh, dat nepnieuws voorrang krijgt op professionele journalistiek. Notitie het meer impact Ga maar na zegt hij. Facebook stimuleert het onderling delen tussen gebruikers, tussen Facebook-vrienden. A fake news, die is heeft een titel scandaloos. Ja, voor de gemiddelde gebruiker is een schreeuwende kop van een of ander nepnieuwtje gewoon veel aantrekkelijker, veel interessanter. Dan de over het algemeen toch wat bedeesde... Uh, nuchtere artikelen die professionele journalisten uh, afleveren of zouden moeten afleveren. Oh, notitie journalisme professionaal die sobria, die een titel sobrio, geralmente. Dus verwacht de hoofdredacteur van Folha een toename van nepnieuws. Nou, op zich is dat niet een uh, hele uh, moeilijke gok. Het is een verkiezingsjaar in Brazilië. Op 7 oktober komt er, uh, zijn er presidentsverkiezingen. En um, ja, zegt hij. Ik weet niet of het hier in Brazilië in de orde van grootte zal zijn van bijvoorbeeld de verkiezing van Trump. Não sei se algo como aconteceu com o presidente Trump e os Estados Unidos. Brexit. O Brexit. Catalônia. E ona Catalunha, eu não sei se vai acontecer algo uh, dessas dimensões aqui no Brasil. Mas we merken nu al dat het politieke debat wordt vervuild met nepnieuws. Mas você já começa a ver as fake news eh, eh, tomando conta do do do debate. Mediabedrijven wereldwijd hebben natuurlijk een moeizame relatie met Facebook. Hè. Die kan er eigenlijk niet zo goed omheen. Eh, en Facebook verdient geld aan de content die journalistieke organisaties leveren. Maar ja, die journalistieke eh, organisaties die krijgen daar dan weer niks voor terug. Dat speelt natuurlijk ook een rol, geeft de baas van Folia toe. Een terst van de interacties tussen de gebruikers van Facebook... Is... De journalisme Uit onderzoek, zegt hij, blijkt dat een derde van de gedeelde content op Facebook afkomstig is van nieuwsorganisaties. Ja, geloof me niet dat Facebook dan ook een derde van de inkomsten overdraagt of zo. Hè. We krijgen helemaal niets. We doen niets. Voorlopig, zegt hij, staan we nog alleen. We kunnen echt alleen maar hopen dat we ook anderen kunnen overtuigen om hetzelfde te gaan doen. Want dat zou onze zaak. Een stuk sterker maken. Akkoels Afrikaanse sports. Mark Wessums was dus op bezoek bij Volia de Sao Paulo, die krant dus die van Facebook afgaat. Wellicht is het een trend die uh, ingezet is. Ik ga een plaat draaien uit eigen tas en uh, in die tas zit vaak en dat moet ik gelijk toegeven uh, en een beetje kleur bekennen Gregory Porter, een uh, uh, grote held natuurlijk, uh, jazzzanger, uh, nou ja, inmiddels een redelijk bekende naam denk ik. Nou heeft hij een uh, nummer opgenomen van de musical Starlight Express. Nou ben ik geen musical-fan, of liefhebber, of kenner. Maar uh, dat is een album dat gaat alleen maar over liedjes van Andrew Lloyd Webber. En Gregory Porter heeft zo ooit nog een carrière gehad op Broadway. Dus dat zal waarschijnlijk de aanleiding zijn. Dit is Light at the End of the Tunnel: Diesel is for unbelievers. Electricity. Is wrong It's got the power to pull us along There's a light at the end of the tunnel There's a light at the end of the tunnel The inside might be as black as the night There's a light at the end of the tunnel pistons will be humming we'll have a second coming NPO Radio 1. Zo, zijn we wakker. 1 minuut over half 7. De hoofdpunten van het nieuws. De piloten van Transavia staken tot 12 uur vanmiddag. En daardoor zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. De meeste van hen naar Schiphol. Vanwege de staking kunnen duizenden passagiers vanochtend niet vertrekken. En dat terwijl een deel van het land krokusvakantie heeft. Nederland heeft steeds meer flexwerkers. In het laatste kwartaal van vorig jaar waren het er ruim 3 miljoen, zegt het CBS. De groei komt vooral door mensen met een tijdelijk contract en oproepkrachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren die een bijbaan hebben naast hun opleiding. In Kiev zijn duizenden aanhangers van Mikhail Saakashvili... gisteravond de straat opgegaan om te demonstreren tegen president Poroshenko. Ze eisen dat hij opstapt. Ook in andere steden in Oekraïne is gedemonstreerd. De ex-president van Georgië en inmiddels stateloze Saakashvili... had opgeroepen tot het protest. Hij woont sinds vorige week in Nederland.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 Edwin Gerritsen zit bij de AMB deze ochtend. Goedemorgen. Morgen, Winfried. Ja, heb je al wat? Ja, de ochtendspits begint met problemen bij Amsterdam en Arnhem. Want op de A9 ook maar richting Amstelveen blijft de spitsstrook dicht door technische problemen. Tussen Heemskerk en Knoop het Raasdorp staat inmiddels 12 kilometer vieren met een uur vertraging. Bovendien is er een ongeluk gebeurd. Daardoor is ook nog een rijstrook dicht. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Een aanrijding tussen Westervoort en Knoop Grijshoort. Ruim een half uur vertraging. één rijstrook is dicht. En in het zuiden op de A67.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 Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. We begeleiden u van A tot Z bij uw woningmatch. Ga nu naar match-homes.com.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 Olympisch nieuws met Geo Lippens. Week 2 alweer van de Olympische Winterspelen. Met vandaag opnieuw serieuze medaillekansen voor de Nederlandse schaatsers. Geo Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Winfried. In Gang zit je natuurlijk. Um, en dat was even wennen, ook voor jou denk ik. Een paar dagen zo zonder goud. Ja, zeker. En uh, vandaag uh, dan zouden we dat mogelijk wel kunnen gaan uh, verwachten. Want dit is eigenlijk op voorhand vandaag dag om in te lijsten hoor. Met die 500 meter van de mannen. Want gisteren mm -hmm. wisten we natuurlijk eigenlijk bij voorbaat al dat de Nederlandse vrouwen niet echt mee zouden kunnen doen om de hoofdprijzen. Ja, straks is dat een heel ander verhaal. We hebben drie Nederlandse deelnemers, alle drie kansen hebben voor een medaille. Ja, en als je in dit veld dan op deze afstand een medaille kunt uh, winnen, dan kan het ook goud zijn. Uh, Ronald Mulder is erbij. Uh, die was de snelste op dat zinderende Olympische kwalificatieternooi in Tijalf. Mm -hmm. Broer weet sinds Sochi hoe het voelt om goud te winnen. Michel, maar die is er niet bij. Uh, die viel af in die red race op weg naar de Spelen. En nou, dan hebben we ook nog Jan Smekers, de wereldkampioen op deze afstand. En Kai voorbij, de wereldkampioen sprint. Hè. De snelste dus in een klassement over 2x500 en 2x1000 meter. Ja, zeg het maar. Uh, de concurrentie is moordend. Uh, dus vandaag krijgen we op schaatsgebied echt een hoogtepunt te zien van deze winterspelen. Dat is toch wel wat anders dan uh, gisteren en eergisteren. Ja, zeg het maar, maar zeg jij het maar. Wat denk je? Ah, ja. Nou ja, uh, wat ik zeg, het kan. Uh, ja, maar, het kan maar, maar, ja, okay. maar aan de andere kant maar gooi je alle CK voorspellingen in? maar in één uh, hoed. Want ze want ja. dus kunnen er hier zoveel goud winnen. Het zit zo dicht bij elkaar allemaal. Dus het wordt, Nou, ik zal niet zeggen een loterij, maar één uh, foutje en je bent weg. Ja, het is toch ongelooflijk spannend. Het wordt dan ja. bijna een short trekken eigenlijk. Zeker, daar lijkt het een beetje ja. op. Um, we moeten het ook een beetje van het schaatsen hebben. Want uh, slecht nieuws is er te melden wat betreft het snowboarden. Uh, Cheryl Maas is vannacht uh, er niet in geslaagd de finale te bereiken van de Big Air... Um, en daar hadden we wel iets meer van verwachten. Ja, nou en of. Uh, ergens rond plek 5-6 was er eigen verwachting in de finale. Maar ja, vannacht sneuvelde ze in de kwalificatie... net als vorige week trouwens op de sloopstijl, dat andere onderdeel van het snowboarden. Toen had ze veel last van de wind. Nu was het gewoon niet goed genoeg. Na de eerste run stond ze zeventiende. Dat is niet voldoende voor het halen van de finale. Dus moest ze risico nemen in de tweede run om bij de beste twaalf te komen. Ja, dat werd te veel risico, want ze kwam ten val. Uh, Edwin Cornelissen sprak na die tweede run met Sharon Maas.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 Ja, het was een safety-sprong. Um, ik had hem nog iets mooier uit willen voeren. Maar ja, de, je bent natuurlijk zenuwachtig. En, uh, ja, ik had misschien twee keer voor die negen moeten gaan, maar dat weet je niet. Het is altijd een moeilijke beslissing. En uh, de beslissing was genomen om het eerst nog een goede te landen... en aan de hand een stapje erbij te doen. En dan weet je dat je de tweede ronde dus alles of niks uh, alles moet geven eigenlijk? Ja, je weet gewoon dat dit is je laatste kans is. En, ja, en dat bouwt de druk nog iets meer op, zeker. En dan neem je alle risico's? Ja, ik bedoel, ik kan die sprong gewoon goed doen normaal gesproken. En ja, het is met snowboard, je, je valt nog steeds af en toe wel eens. En ja, dat gebeurt gewoon. Het is gewoon lastig. Het blijft een uh, calculatie als je in de lucht ronddraait. Ja. Je zei na de sloop zo, je was toen eigenlijk blij dat ze die kwalificatie lieten schieten. Zodat je niet tactisch hoefde te boorden, Is dat dan in dit geval weer juist het nadeel, het tactisch moeten boorden? Ja, zoals je zag, ik deed die eerste sprong rustig en netjes. Omdat ik dacht van, misschien is dat goed genoeg. Ja, als je gewoon in finale rijdt, dan kan je gewoon alles laten zien wat je in huis hebt. En ja, nou ben je veel meer nadenken van wat voor punten gaan ze geven en zo. Ja. Uh, toen met de sloopstel, ja, toen was de vibe een beetje negatief. Hè. Die wedstrijd die eigenlijk afgelast had moeten worden in jullie ogen. Uh, je zocht hier het positieve. Heb je dat wel een beetje gevonden op die big air? Uh, vandaag was een goede dag. Ik heb gewoon heel erg lekker rustig gesnowboard. Ik, de trainingen waren misschien niet de beste. Ik kwam nog een keer te kort op die knik en ja, daar raak je heel erg gefrustreerd van, maar... Um, het is vandaag gewoon een perfecte dag. En uh, ja, je ziet gewoon een hele hoop mooie goed snowboarden. dat is cool. Ja. En tegelijkertijd, ja, jouw spelen zitten erop. Uh, met wederom dus een val. Dat moet ook wel weer pijn doen, hè? Ja, het is vervelend natuurlijk. Ik had hier uh, gehoopt om wat mooie resultaten te boeken. Maar mijn weg naar de Spelen toe was al geen goede start. En dan na de hand met gekneusde hakkie hier komen. Het was gewoon een zware... Uh, Road to Pinjongjiang. <laughs> Het was zwaar, maar je zegt: Ik ga gewoon stug door. En in Peking sta ik er weer. Precies, wel, ja, daar ga ik voor. Toch wat uh, teleurstellingen in uh, de sneeuw tijdens deze spelen. Voor ons in ieder geval. Maar, Gio, er zit talent van uh, ons tussen aanhalingstekens in Zwitserland, begrijp ik. Ja, zeker. Uh, want ja, af en toe dan moeten we gewoon een beetje leentjebuur spelen, toch? Bij die andere wintersportlanden, uh, waar ze dan ook weer dankbaar gebruik maken van, van Nederlandse toppers. Hè. Denk bijvoorbeeld aan die Ghanese uit de Belma, Aquasi Frimpong. Uh, niet eens vanwege zijn prestaties in het skeleton, maar zeker vanwege zijn mooie uitspraken. Wat dacht je van die halve Nederlander Marcel Hirscher, die voor Oostenrijk al twee gouden plakken heeft gehaald in het skiën? Ja, gisteren hadden we er weer eentje. Uh, langluister Laurien van der Graaf is geboren in Nieuwkoop. Uh, toen ze vier jaar oud was, vertrok ze met haar ouders naar Zwitserland. Haar vader was dan leraar in een centrum voor astmapatiënten. Nou, ze komt nu uit voor haar nieuwe vaderland. Ze werd vorige week nog tiende op de Langlaufsprint. Maar ze heeft ook een Nederlands paspoort. En gisteravond werd haar een studio Sportwinter gevraagd... of ze in de toekomst misschien ooit nog eens voor ons land gaat langlopen. Ik heb er een keer over nagedacht. Voor, ja, dat is nu al echt een tijd geleden. Maar uh, ja, ik dacht, ja, als ik het voor Zwitser haal... is het voor mij veel makkelijker. Gewoon ja. met alles... Het begint met het ski en, uh... Zou het mogelijk zijn dat je al je faciliteiten in Zwitserland houdt? Want er zijn natuurlijk meer Nederlandse wintersporters... die vaker in het buitenland zitten dan ja. in Nederland. En dat je uiteindelijk voor, voor Nederland zou uitkomen? Nou ja, het komt voor mij eigenlijk nu niet meer in vraag, dus... Uh... Ja, Henry probeerde wat te regelen, maar, maar, maar, maar het helaas... het gaat niet lukken, hoor. Nee, nee. Ze heeft het af heel te goed. Zo simpel is het. Ik heb dat niet kunnen kijken, Studio Sportwinter, want ik lag al te slapen. Maar uh, Sven uh, zat er ook, hè? Sven Kramer. Ja. Um, nee, natuurlijk goud op de vijf, uh, grote teleurstelling op de tien. Uh, wat overheerst er bij hem? Ja, je kunt je afvragen, ja, is hij trots op die gouden plak... of, of is hij chagrijnig gewoon over dat opnieuw missen van dat goud op de langste afstand... wat waarschijnlijk ook nooit meer gaat gebeuren. Nou, die vraag die kan maar door één man beantwoord worden. En Kramer deed het gisteravond zelf zo'n uh, verlies op zo'n 10 kilometer gaat door of bij mij althans gaat door mijn en been en natuurlijk ja. uh, ligt daar wak van alleen. Uh... Het is jammer genoeg dat het niet de eerste keer is. En uh, ik probeer wel zoveel mogelijk te relativeren... en ook te genieten van wat ik wel gewonnen heb. En daar heb ik in het verleden veel moeite mee gehad en dat kon ik niet. En, uh, omdat ik het gewoon moeilijk kon accepteren wat dan wel lukt. En er is natuurlijk, als ik heel eerlijk ben, wel heel veel wel gelukt de afgelopen jaren. En ik probeer daar wel steeds meer van te genieten en het gaat ook steeds beter. Hm. Maar ik blijf wel een perfectionist en kritisch en dat je is niet dat altijd heel makkelijk. Is, is, is, is, is, moet je echt leren genieten? Nou, ik, laten we voorstellen laten we dat het steeds beter gaat. Denk je dan nu pas echt: van... ja, shit, hè, drie keer goud op de vijf kilometer achter elkaar. Dat is is wel knap. Ja, nou ja als, ik zo, als ik die beelden zoals nu zie... dan vind ik, ben ik daar natuurlijk wel trots op. Absoluut. Ja. Alleen, nou ja, misschien moet ik vaker naar die beelden kijken... Ja, uh, Goed winnen is uh, één, maar uh, groots verliezen is een tweede, hè, Gio. Ja, dat is het zeker. Als hij verliest uh, die enkele keer... dan is het echt een hele grote verliezer. Ja, precies. Maar er komt ook altijd zoveel drama bij te, bij te kijken. Dat mag ook wel wat minder voor mijn hart dan, in ieder geval. Ja. Um, um, <laughs> werd er nog gesproken over zijn toekomst? Uh, ja, maar daar wil hij volgens mij niet te veel over zeggen. Hij heeft ook al gezegd, van, uh, dat zien we allemaal verder wel weer. Hè? Ja. Ook met name of hij nog doorgaat tot uh, over die Olympische Spelen voor over vier jaar. Of hij die 10 kilometer toch nog een keer gaat proberen... wil hij het allemaal niet over hebben. Okay. Uh, wij gaan uh, nog even verder kijken naar uh, de rest van de dag. Want jullie zijn al even bezig daar. Maar uh, er staat nog het een en ander op het programma. Uh, wat is het spoorboekje voor vandaag? Ja, we zullen het eigenlijk uh, voornamelijk van schaatsen moeten hebben. Om 12 uur vanmiddag begint het hier in de ijshal. De kwartfinale van de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Nou, het Nederlandse trio moet meteen in het begin aan de bak tegen Zuid-Korea. De eerste rit. En dan om zeven minuten voor één. Vraag niet waarom het precies zeven minuten voor één moet zijn. Maar dan begint het klapstuk. De korte sprint van de mannen, de 500 meter. Jan Smekes is de eerste Nederlander in rit 10. Hij start in de buitenbaan, dus heeft hij die lastige laatste binnenbocht. Ronald Mulder rijdt in het zestiende paar. Hij rijdt de laatste buitenbocht en Kai voorbij. Komt in de ene laatste rit aan de start. Eerst een binnenbocht. Nee, sorry, andersom. Eerst een buitenbocht en dan een binnenbocht. Oké. Okay. Um, Jan Zwier is ook nog te gast hier in het programma later. Dat is de Nederlandse starter die vandaag langs het ijs staat. Heb jij daar nog een speciale vraag voor? Of kan je die misschien voorbereiden als je straks weer terugkomt? Nou, of uh, het soms lastig is. Uh, we hebben dat met het OKT natuurlijk gezien. Met Dijdeine Tappen, die twee keer vals starten. Ja. Uh, en, en dan wordt er meteen geroepen van wat wacht die starter lang? Of het nou inderdaad echt is uh, dat die starter af en toe gewoon heel erg lang wacht. Ja, omdat hij zelf het moment oprekt. Of dat het toch echt te maken heeft met een beweging bij een schaatser. Ja. Het moment dat ze nog niet helemaal stilstaan in die iets gebogen houding. Dat, ja. dat vind ik wel een aardige vraag aan hem. Ja, je moet echt stalen zenuwen hebben volgens mij als je starter bent. Maar goed, dat gaan we allemaal met hem bespreken. Rio, dankjewel. Tot later. Tot straks. Het is uh, kwart voor zeven. Uh, wij gaan kijken naar het binnenlandse nieuws uit kranten en van de belangrijke websites. Ja, een jeugdtrainer van SV Zwolle is afgelopen woensdag zwaar mishandeld door een groep jongens van buiten de club, terwijl tientallen jonge kinderen dat zagen gebeuren. Volgens de stentor mepte vier of vijf jongens met knuppels op zijn rug, armen en benen. En de trainer kreeg ook nog een schop tegen zijn hoofd. De trainer herkende een van de daders van een eerdere aanval in december. De reden was toen een gebroken kettingje tijdens een zaalwedstrijd. En mogelijk was het een reactie van de groep op een rechercheonderzoek... dat de aanval uit december juist die woensdag had opgepakt. Het CDA stelt kamervragen over Amerikaanse lijken... die naar Nederland worden verscheept, meldt de Telegraaf. Er zouden volgens persbureau Reuters al minstens zes containers... vol menselijke resten naar Amsterdam zijn verscheept... door het Amerikaanse bedrijf MedCure... dat handelt in lichamen die zijn gedoneerd aan de wetenschap. Maar volgens Reuters bevatten lichaamsdelen... die door dit bedrijf zijn verkocht soms gevaarlijke ziektes of bacteriën. Het CDA wil daarom weten of het toezicht op deze handel wel in orde is. Zo'n dertig asielzoekers zijn in 2015 en 2016 Nederland binnengekomen... met een paspoort dat internationaal gesignaleerd staat... omdat het vermoedelijk wordt gebruikt door IS of een andere jihadistische groep. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft die cijfers verstrekt... na vragen van de NRC. Het gaat om paspoorten uit een serie gestolen blanco paspoortboekjes... waarin dus nog persoonlijke gegevens kunnen worden ingevuld. De asielzoekers zijn allemaal nagetrokken, maar volgens de politie is geen van hen bestempeld... als een gevaar voor de nationale veiligheid. En het kabinet trekt dit jaar 117 miljoen euro uit... om gevaarlijk radioactief afval van de kernreactor in Petten op te ruimen... staat in het AD... Het bedrag is nodig om 1500 vaten, waarvan een deel is gaan roesten... van Petten naar Vlissingen te vervoeren. En daar worden de vaten vervolgens opgeslagen. Het miljoenenbedrag wordt ook gebruikt om gebouwen... bij de Pettense kernreactor te ontmantelen. Het geld komt uit een speciaal regiofonds van het kabinet. En daar zit in totaal 950 miljoen euro in. Problemen op de weg bij Amsterdam en Arnhem. Edwin, hoe gaat het daarmee? Ja, die problemen die worden eigenlijk wat groter. In ieder geval de, de files worden wat langer. Op de A9, ook maar richting Amstelveen... tussen Heemskerk en Knoppetre. Raasdorp nu ruim een uur vertraging met 10 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd en bovendien is de spitstrook dicht door technische problemen. Daardoor staat het ook stil op de A22 Beverwijk richting Velsen. Een uur vertraging tussen Beverwijk en Velsen. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Duiven en het wordt een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. Simply Red was dat en Jericho. Het is uh, acht minuten voor zeven. Wij schakelen deze ochtend in het NWS Radio 1-journaal regelmatig met Schiphol. Want er zijn stakingen bij Transavia. Uh, die piloten staken daar. Onder andere dus op Schiphol. En ze zijn ontevreden over hun uh, arbeidsomstandigheden. De staking duurt tot twaalf uur. We hoorden zojuist Joris al eventjes. Joris van der Kerkhof. Uh, die is op Schiphol. En die sprak toen mm, iets na zes uur zessen met de baas van Transavia, Joris... Um, ja. Die, die dacht dat hij wel uh, snel in gesprek zou kunnen gaan zo op deze stakingsdag met de piloot. Omdat ze op uh, nou ja, armlengte afstand stonden ongeveer. Zijn ze inmiddels in gesprek? Nou, ze hebben in ieder geval even kort met elkaar gesproken. Ze hebben een kopje koffie ge gedronken. Maar dat was met, met camera's en microfoons erbij. En dat leverde niet zoveel op. Uh, hij heeft wel alle piloten die aan het staken zijn vandaag uitgenodigd... om ook achter gesloten deuren uh, nog een kopje koffie te drinken. Uh, maar verwacht niet dat er voor twaalf uur uh, dan, uh, dan iets uitkomt. Hij stond ook met een aantal mensen in de rij hier... Uh, om te kijken hoe het gaat, hoe de vluchten worden omgeboekt. Dat doet hij hier op Schiphol. Misschien zijn er ook wel collega's uh, op de twee andere luchthavens uh, in Nederland... Wat van waaruit uh, Transavia vliegt. Een collega van Omroep Brabant sprak daar in ieder geval in Eindhoven... een aantal gedupeerden. Ja, ik, ik heb het altijd iets belachelijks gevonden. Dat sta ik in alle branches. Waarom? Want je dupeert wel de, de, de, de passagiers die er niks mee te maken hebben. Ik vind het heel triest voor de mensen die deze week vakantie hebben. Wij gaan gewoon naar Nederland. Dus ik heb vijf uur vertraging. Dat is het enige. Het lijkt me veel erg als je helemaal niet gaat. Ik vind het heel jammer, want wij zijn uh, één keer op een jaar gaan wij met twee op vakantie zonder de kindjes voor twee dagjes. Dus ik hoop dat het toch gaat lukken, want we hadden er heel erg naar uit. Gekeken. We zijn nog in de wagen van vanmiddag al onze eerste tappadjes. Maar dat zal niet zijn voor Ja, die tappadjes kun je misschien ook nog wel in Eindhoven eten. Maar dat gaat in ieder geval voor haar niet in Spanje, denk ik waar ze naartoe zou vliegen gebeuren. Hier op Schiphol was er een vlucht naar Tenerife en Chris Slimmer een Amerikaan die wilde gebruik maken van, uh, van Transavia. Chris Slimmer heeft een hele speciale hobby. Hij spaart namelijk luchthavens. En uh, nou daar, daar sprak ik hem in eerste instantie over. I'm up to 1096. And this is your favorite? Uh, it's very good. I mean, my favorite is my home airport in Kansas City because it's very compact and it's very easy to deal with considering how many flights it has. So I do love Amsterdam Airport. It's in the top five <coughs> airports in the world top 5 van de 1096 vliegvelden die hij ooit bezocht heeft. Hij komt hier terug voor het weekend, want in een groot hotel aan de A4... heeft hij komend weekend in ieder geval een soort bijeenkomst, een beurs... voor mensen die net als hij niet alleen luchthavens sparen... maar ook allerlei andere dingen die met vliegen te maken heeft. Daar komt hij dan voor terug, of dat heeft hij zelfs georganiseerd. Hij wilde dus naar Tenerife, maar hij heeft ook wel geluk gehad is uiteindelijk goedkoper voor hem. Nou goed, hij heeft wel twee uur vertraging, maar wel goedkoper dus. I found another flight that's available through Thomas Cook on small Planet, going to Tenerife and it was uh less than two hours later which allows me to get to Tenerife North and and do my continuation. I'm going airport scoring in uh in the Canary Islands today and tomorrow and then down to Cabo Verde and then back to here on Saturday night. Uh there's an airline collector show here Sunday, next Sunday the Vandervelk Hotel. En Thomas Cook was able to give me a last minute ticket... at half the price of what I paid for Transavia. Transavia says they're going to refund my money... because of the industrial action. So. Zo, deze meneer is er in ieder geval financieel wijzer van geworden. En dan kan hij misschien ook wat, wat postkaarten... of andere kaarten en postzegels kopen... aan weekend op de beurs die hij organiseert hier in de buurt. Hij heeft nog wel een tip voor de echte baas van Transavia. Dat is KLM. Hij vindt dat KLM... Eigenlijk meer had moeten optreden hier. It would have been better today if KLM had at least allowed Transavia to do uh reaccommodations on some of the KLM flights. I was in line with a couple from Barcelona and they were they were on the seven o'clock uh, Transavia flight to Barcelona and now they're telling them well you can go at one o'clock where they're going to miss work they're going to get uh, you know have problems back home. There's an eight o'clock KLM flight that probably had some empty seats on it. They could have reaccommodated them on that. Okay. With empty seats are going to fly empty anyway. When industrial action You got to bend the rules a little bit to take care of people. Ja, regel het een beetje, KLM. Alsjeblieft. Zeg deze deskundige, deze vliegdeskundige. Een van de 7000 mensen die vandaag niet met Transavia vliegt. Ja, dat is misschien voor later nog iets, Joris. Om het bij de KLM of bij Transavia neer te leggen. Wellicht was dat een oplossing geweest. Joris, dank voor nu. Straks meer daarover vanaf Schiphol. Ook over binnensteden. U weet nog wel, die werden toch allemaal kil en veel leegstand. Hoe gaat het daarmee?